Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De regenval na de droogte van de afgelopen tijd zorgt voor problemen in het noorden en oosten. In dorp in Drenthe staan straten onder water. De Meldkamer van Noord-Nederland krijgt veel meldingen van wateroverlast. De brandweer van Groningen roept op om alleen in levensbedreigende situaties 1 en 2 te bellen. Voor vijf provincies in het noorden en oosten heeft het KNMI code geel afgekondigd. Dat betekent dat je vooral onderweg goed moet opletten, want het kan ineens heel veel regenen. In Spanje zijn minstens 10 mensen gewond geraakt toen een trein in een bosbrand terecht kwam. De machinist stopte de trein en in paniek braken sommige passagiers vervolgens de ramen en sprongen uit de trein. Maar toen ze zagen dat ze omringd waren door vlammen, stapte een deel van hen weer terug. Reizigers hebben daarbij brandwonden opgelopen. Ze werden teruggereden naar het dichtstbijzijnde station. Vluchtelingenwerk Nederland sleept de staat en het COA voor de rechter. Zij eisen opvang voor vluchtelingen met voldoende privacy, dag en nacht toegang tot drinkwater, voldoende maaltijden en medische zorg... Want hoe de opvang nu is, is volgens de organisatie onmenselijk. Wat hier het meeste bij blijft zijn zwangere vrouwen, gezinnen met kleine kinderen, die in, al vanaf september in zo'n tent zitten zonder daglicht. Kinderen die spelen en dan meteen klachten krijgen dat andere mensen daar last van hebben. Zwangere vrouwen die een miskraam krijgen en dat wijten aan de stress. De organisatie wil dat de opvang van vluchtelingen uiterlijk op 1 oktober is verbeterd. En een echte traditie door heel Nederland in de laatste vakantieweken. Timmerdorpen. En die in Alkmaar gaat al jaren terug. Het is gestart in 1949 om jongens te vermaken... die een beetje toen al van de halen gingen spelen in de zomervakantie. Want die vakantie duurt zes weken en de laatste week beginnen kinderen zich vaak te vervelen. Van hout mogen ze huisjes en hutten bouwen en zijn ze de hele week zoet mee. Gevaarlijk is het niet, zegt de organisatie. Kleine kinderen... Met met hout en spijkers en zagen verwacht je misschien veel meer ellende. Valt reuze mee. Het is allemaal met een pleister en een snoepje voor, uh, voor, de, voor de schrik is het altijd wel af te doen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht lossen de laatste buien op. Vannacht kans op mist. Morgen in de loop van de dag wat zon. Nog wel kans op een bui. En maximaal 26 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 voice of the United States of America addressing the peoples of the islands of Japan. Tomorrow morning, August 15, 1945, at exactly 8.15 a.m., we will bomb your cities of Nagasaki and Hiroshima with a blast that will level these cities. This is the only alert you will receive. Dat was heel duidelijk, denk ik. Hè? Ja, dat ja. was, was ja. duidelijk een, volgens mij een atoombom. Euh. Ja. En daarna was het stil. <laughs> Oké, okay, luisteraars. Welkom terug. We zijn met Rick lekker bezig over Todd Rundgren. We zijn tweede uur zijn we begonnen met het nummer Hiroshima Nagasaki, denk ik. Hè? Ja, Nagasaki. En nog steeds van het album Ra. En, ja, klopt. Het wow. is nog steeds van het album Ra. En nu en... gaan we een beetje rustige nummers staan. Er komen nou, nu ik, wat, ja? wat rustigere okay. dingen aan. <laughs> <laughs> Want <wat>, uh, <laughs> dit was eigenlijk wel uh, gitaar en solo's. Ja, en, uh, echt utopia's en, zoals ik dat zie. Echt, ja, utop ja. echt utopia tunes. En uh, we, gaan, uh, we gaan nu uh, wat meer naar uh, Todd Röntgen uh, solo. Oké, okay, ja. En uh, ja, die heeft toch aardig wat, wat, wat rustigere nummers. Ja. En uh, die ja. heeft ook, ook, ook wel uh, wat hardere nummers. Maar to toch, uh, wat ik zoiets van... Ja, hij heeft ook gewoon hele mooie ballads en, en gevoelige liedjes, weet je, dat, dat, dat ik me nog kan herinneren uit mijn jeugd, dat ik, euh, als het uitging met mijn vriendinnetje, had ik liefdesverdriet en dan zette ik gewoon nummers op van, van Todd Röngren run. en dan zat ik in mijn kamertje zat ik gewoon dus te janken en dat vond ik heerlijk. Dat vond je heerlijk? Dat vond ik heerlijk, ja echt waar, ik ben nog steeds een jankert hoor, ik vind, huilen, huilen vind ik nog steeds niet erg. En uh, af en toe... Uh, maar muziek, die, dat, dat brengt gewoon zoveel gevoel en emotie mee in je. Ja, dat kan ja, uh, dat wel kan En tot Rundgren is, is iemand die, uh, die, die zoveelzijdig, maar die kan ook zulke mooie gevoelige en rustige nummers maken die ja. je echt kunnen raken. En uh, nou ja, in, in dat gedeelte zijn we nu een klein beetje aangekomen. Okay, hij heeft er ook wel de stem ervoor, inderdaad. Hij, hij heeft wel een mooie Ja, ja, stem, is, ja. Ik, ik persoonlijk, ja, is, iedereen heeft zijn eigen smaak. Mm -hmm. Maar zijn stem vind ik gewoon. Uh, die, die, Zo'n mooie stem en, en die is zo herkenbaar. Ja, als, <laughs> ja. als zodra hij ergens in gaat zingen, dan hoor je meteen: Ah, dat is een. Dat ja. is tot Run Een ja. Ja, ja, dat, dat is een Beetje wel hetzelfde wel. Ja. met Frank Zappa: Die, heeft, die is ja. On onmiskenbaar. Ja. <laughs> Hij heeft meer een pratende stem. Ik vind, uh, tot, ja. die heeft wel meer uh, zangtalent. Ja, hij kan echt als ja. heel hoog komen. Ja, ja dat ja. is echt ongelooflijk. Uh, wat hij wat, wat met de stem... Uh, wat hij er kan mee kan, kan doen. Een in stemkunstenaar. Dus wat is het volgende nummer? Uh, het volgende nummer is... A Dream Goes, Goes On Forever. En dat is van de LP Back to the Bars. Dat was mijn eerste LP. Een live okay. uh, ja. LP. En... Ja, dat, dat, dat is gewoon uh, uh, zo, zo goed, die, die, die LP. We ook, zeg, ja. En die heb ik ook echt letterlijk helemaal grijs gedraaid. ja, <laughs> ja dat, ik, ik, heb, ik heb hem nog steeds. Maar, maar echt vinyl. Ja, vinyl. Ja, ja? Toen had je nog eens deze. Oh, nee. Ja, nee. <laughs> dus uh, Dream Goes On Forever. En uh, dat is uh, tot Rundgren uh, solo. Hier komt hij Ah, ook een mooi nummer. Maar je speelt ja. hier ook alles op. Alles zelf. Die, ja? die, de, de, de, de solo LP ja? van, van Todd Röntgen speelt alles. Ieder instrument speelt hij zelf. Ja. neemt het op. Hij produceert het. Hij mixt het. Hij edit het. Hij, ja. uh, Knap voor Ja. ja is echt, uh, is echt een multi-instrumentalist. Ja. ja. ja. ja. Klopt, klopt. Het volgende nummer is Sometimes I Don't Know. He? Ook ja, van back to the bars. Ja, dat, dat, dat gaat eigenlijk over uh, dat, dat mensen zo ontzettend onverschillig kunnen zijn. Ja. He, er is één klein stukje in dat nummer. Dat gaat over iemand die, uh, die met zijn auto een, een hond aanrijdt. Oh, en uh, gewoon doorrijdt en het niet nie eens kijkt hoe het ja, met het ja. beestje gaat. En uh, dat, dat, dat, ja, dat, dat, de ja, verharding ja. van de maatschappij toen al. Toen al zeg je dat het was in 19. Back to the bars ook 73, 74, ja, ja. misschien wel wars, 72, 78. Oh, 78, oké. Ja, dat okay. is ja, tijd geleden, ja. Geven, ja. ja. God, ja God. Worden zijn LP's niet heruitgegeven met uh, extra nummers en weer. Uh, ja, ja dat zullen, zullen ongetwijfeld uh, uh, geremasterd en geremixte uh, ja. CD's zijn. Ook, ik, ik, ik denk ook op YouTube. En. Uh, Spotify, yeah. dat daar is, is, is alles geremost. En daar is inderdaad alles te vinden. Yeah. Uh, uh, alle, vinden. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Oké, okay. hier komt... Sometimes I don't know what to feel. mij eigenlijk een van de eerste nummers die mij bij uh, herinneringen wat triggert inderdaad. Ja. Want je hebt niet veel hits van hem, tenminste niet, geen Nederlandse hits. Nee, nee, nee. Hij, heeft, hij heeft eigenlijk uh, uh, hij heeft wel wat hitjes ook in Amerika gemaakt, mm -hmm. maar in Nederland is hij uh, eigenlijk nooit uh, doorgebroken of zo. Dus, dus, ja. dus ik ken hem van I saw the light uh, ja. en yeah, hello it's me and can we still be friends? Ja, uh, Flappy, hè? Huh? Yeah. Ja, Flappy, nou <laughs> ja. Nou ja, in ieder geval, uh, hello it's me, daar komen dat we zo meteen uh, op. Ja? Dat, dat, dat, dat, dat valt me op dat dat uh, af en toe nog eens op de radio gedraaid wordt. Zelfs, zelfs bij Veronica kom ik hem af en toe wel eens tegen. Kijk eens, ja. Ja, ik denk van hé, hey, verrek, tot rug. <laughs> hello it's me. Nou ja. Hello it's me. Ja. Dus, uh, maar goed, dit, dit, dit, dit is uh, de, de, de wat uh, rustigere kant uh, van, van Todd Rundgren. Ja. En uh, hij heeft een LP gemaakt die heet uh, Healing. Ah. Ja. En dat is een beetje een uh, uh, spirituele LP. Ja. En uh, ja, dat gaat eigenlijk over um, ja, je, jezelf beter maken. En, ja, natuurlijk. Ja. Ja. En uh, nou, ja, er de, de, de, de staan heel veel nummers. En je hebt healing. Dat nummer, maar die bestaat uit drie delen. En daar heb ik uh, deel 1 ja, van ja. uitgekozen. Omdat ik die uh, okay. qua, qua muziek uh, en het mooist vind. En je schrijft het bij weer een hele andere kant van tot. Waarom? Ja. Nou, om de, om de, omdat. De, uh, hij, hij is natuurlijk gitarist. En, en ja. hij, hij speelt alles. Ja. Uh, Rauwe muziek. En dit is echt.. Uh, een, een, een totaal anders dan alle andere okay. nummers die, uh, die ja, je kent. Dat is, het is echt, uh, je toen het ik spannend. hem voor het eerst hoorde, was ik echt helemaal <laughs> verrast. Okay. Nou, Gaan we luisteren. Healing, yes. part okay. one. Yes. <laughs> You need... Ja, we hebben een, uh, toch een unicum. We hebben een, een beller die uh, gereageerd heeft op een nummer van ons... wat we het vorige uur gedraaid hebben. En hij vertelde ons dat hij het nummer um, Singring en de Guitar ook een keer live heeft gezien. Dus we dachten, nou, die moeten we bellen... want die kan daar leuk vertellen over zijn experimenten. Pieter, ben je aan de telefoon? Hey, dat is hey. Goedenavond. Goedenavond, ja. Dus jij vertelde ons dat je uh, Singring en de Guitar ook live hebt gezien van Todd Rolingrand. Nou, ik, zag het, ik hoorde het voorbij komen en uh, ik was eigenlijk alweer vergeten. Maar ik, ik heb dat live ooit gezien. Van, uh, van Tots. Was, ik, was, ik was zeer onder de indruk. Een tijdje geleden uh, denk ik nog wel. Ja, ja de seventies hè. Dat, dat is ergens uh, mid, midden jaren 70 denk ik geweest. De best... Ja, ja, ja. Hey. Uh, hij, hij eindigde het nummer... Uh, dat ook, is dat ook op de originele uh, plaat? Dat wist ik eigenlijk niet, met een, met een gitaar. Die dus, uh, hij werd dus een gitaar. Het is een doorzichtige. Aan het eind was het kennelijk een uh, gitaar van heel breekbaar materiaal... of van ijs, van glas, die die ook kapot gooide op het podium. Oh, hij, dat, dat is ook Hij maakte hem echt stuk, verhaal. ja. Want dat vertelt Rick net inderdaad, hij vertelt een beetje het verhaal. Aan het eind hebben ze die vier sleutels gevonden, hebben ze de gitaar gevonden... En aan het eind slaat hij dan uh, de gitaar stuk en dan komt Harmony, komt weer helemaal vrij. Ja, ja. zie je wel, ik was even weggelopen, want ik was ook wel monopolie met mijn dochter, heb ik dat net gemist. <laughs> <laughs> nou goed, even bellen, weet je dat inderdaad, ja. ja. Hé, hey, maar wat is die gewoon gebleven, hè, tot? Of niet? Tot Run Run? Nou, Sorry, echt wel. Ja? Ja, ik ben Rick, trouwens. Ja? Ik, uh, ja. Dag Rick, Rick. Hai, ja. Ik nou, had, hoi. Ik had een keer het idee om uh, een special te maken over uh, Todd Röntgen, want dat is natuurlijk totaal onbekend uh, in, uh, in, in Nederland voor, voor de meesten. En uh, ik, ik ben gelukkig uh, in de gelukkige positie geweest dat ik Todd Röntgen ook twee keer in mijn leven tot nu toe uh, live heb kunnen meemaken. En dat vond ik echt fantastisch, ik zou er heel veel voor over hebben als hij weer een keertje naar Nederland komt en, uh, en we naar een concert kunnen in uh, Paradies of iets dergelijks. Maar jij hebt hem gezien. Je hebt de uh, uh, Singring en de Closed Guitar Live gezien. Hè? Dat staat bij mij hoog aan, uh, om, op mijn lijstje hoor. Om dat ooit mee te maken. Ja, soms ben je uh, aanwezig uh, op, op cruciale momenten en dat realiseer je op het moment zelf niet. Als je dan 30 jaar of langer teru uh, later terugkijkt, dan denk je. Dat was wel heel bijzonder dat ik daarbij was. Ja, zeker weten. Ja, ja, ja. Want jij hebt hem ja, echt gezien eind jaren 70. Ik denk dat dit uh, in ieder geval jaren 70, misschien midden jaren 70 geweest is. Ja, ik denk... Het komt van de LP, RA, en die staat 1977. Oh ja, nee, eind, dan is het eind geweest. Ik ja. moet oh, ja. dat... heel ver terug gaan, per met mijn woorden. Maar, <laughs> <Ja>. <laughs> maar en waar was dat dan? Eerst in Amsterdam ofzo? Of, uh... Ja, dat was in Amsterdam. Ik geloof dat toen. Uh, kan dat? Het Rijcongrescentrum ofzo? Daar werden ook nog wel eens. Het oude oh, uh, ja. Al, uh, ja. ja. Ik had wel een clubje van muziekvrienden. Dat ging ook naar Chicago. Die, die, die, die, die, die trad daar ook op. Uh, ik weet niet. Het zal nu geen. Uh, nee, het is nu geen concertvenue uh, meer. Hè? Maar ik, ik, ja, we hadden toen nog, toen nog geen Dome. Nee. En uh, Ahoy deed ik eigenlijk ook niet. Maar. Ja, dat was... Uh... En de oude rij, we Led Zeppelin nog gezien ja. ja. Ja, dat is nog langer geleden. Ja. <laughs> ja. Nou, ik denk ook niet veel hoor, Led Zeppelin. Ja, dat was... Nou, nou, ja. 2, 74 of zo, ja. Een ja. tijdje geleden hoor. <laughs> ik zo ik oud. Ik uh... jij bent toch uh, met de All, de All Stars Band gezien? Ja, klopt. wat bedoel ik, met hij is toch gewoon gebleven tot, want hij voelt oh. zich toch niet te goed... ...om uh, met het gezelligheidsclub John Ringo mee te spelen. Ja, Ringo Starr in die nee, all band. Nee, all-star band. Ja. All-star band, ja, Daar ja. heeft hij ook in gespeeld. Ja, en ja, de link met de Beatles is te kort. He heeft hij niet met John Lennon ooit een... Uh, hij is gebroeieerd geraakt. Ja, zo was het. Hij is, <laughs> hij is met John Lennon gebroeieerd geraakt. Oh, waarom? Want Lennon was volgens hem geen echte revolutionair. Hij was een nep... Een fake revolutionair. Nou, dat moet je niet tegen Lennon zeggen. Die heeft een hele verneinige brief geschreven, die is gepubliceerd. En ze uh, zijn er ook vijftien jaar lang, uh, of tien jaar lang, want Lennon is natuurlijk al heel lang dood. Maar ze zijn er vrij lang over gebrouilleerd geraakt. Op een gegeven moment hebben ze maar gezegd, hebben elkaar gebeld en gezegd, laten we de strijd, uh, strijdbel maar uh, begraven, want uh, het is ook allemaal niet waard. Nee, dat... ja. nou, het zijn wel een hele tijd vriendjes geweest, hè? tot uh, ja, okay. tot ja. Runger die heeft ook een, uh, een gitaar van uh, George Harrison uh, ooit gekregen, verkocht geloof ik, voor, voor 500 dollar of zoiets ja. dergelijks. En uh, George Harrison die had wel gezegd van nou ik wil in ieder geval het recht hebben om die gitaar, uh, als ik hem terug wil, dat ik hem terug kan kopen. oké okay. daar, daar heeft hij nooit gebruik van gemaakt van dat recht, maar... Uh, dus het, echt ja. zo close waren ze wel. Dat wist ik ook niet. Ja, Pim en ik al het lijntjes naar de Beatles te trekken. En je ziet, we komen nu toch weer... Uh, van alle kanten komen we erop uit. Ja. Op bij Todd dus. Ja. Leuk. Ja, onze playlist heeft ook een nummer... van uh, Todd, Rutger samen met Joe Jackson. Waarin zijn uh, Wild My Guitar Gently Weeps spelen. Ja. Ja. Gaan we niet draaien, maar... Nee, nee, nee, maar ik hoop dat jullie nog... Uh, wat gaan draaien, man. Ik vond het leuk om eventjes... Uh, ja getuigen even even ja, te zijn. Ja. En keep up the good work. Ja, hartstikke bedankt voor je inbreng. Ja. En nog een prettige bedankt. avond. Ja, ja, Fij avondje. Fijne avond. Doei, hoi, hoi. Ja, dus hoi. hoi. En wij gaan verder met uh, Eastern Intrigue. Ja? Dat kan je zo wel vertellen. Ja. Een mooi nummer weer. Hè? Ja, dat is ook weer, ook, ook weer een, een heel aparte, de Eastern Intrigue. Zit ook uh, Oosterse invloeden uh, qua ja. muziek in het nummer. Maar het leuke is, het gaat eigenlijk over uh, godsdienst. Uh, er zijn in de wereld natuurlijk heel, heel veel uh, uh, goden, je hebt Allah, je hebt uh, Jezus, je hebt uh, Boeddha, ja. je hebt uh, ja. Ja, noem ja. maar op. Ja. En uiteindelijk uh, is, is zijn vraag van, ja, wie is nou eigenlijk de echte? Dus dan zingt hij dus van, will the real god please stand up? Ik van, ja, wie, is nou de, wie is nou eigenlijk de echte? En dat vind ik, dat vind ik wel een beetje humor. Mogen we hebben. dat nog wel draaien in deze tijden? Nou, ik denk dat in, de, in, de, in deze vorm van vrijheid van meningsuiting dat dat nog, <laughs> vind ik. Nee, je zal toch maar Salmon Rusty eten, hè? Ja, god, nou dan ben je een sigaar. Ja. Zo hè. Dat is echt Dat erg. Zijn, ja, ja. Biest, hè? Maar ja, laat, laten we het maar niet over politiek en godsdienst nee, gaan, uh, hebben. Ja. Dit, dit, dit, was, dit was gewoon een grappig nummer over van, ja. uh, wie is nou eigenlijk de echte god van al die goden. En, uh, en nu gaan we naar Evels een van zijn hits. Ja, dit, dit, dit, dit is, dit is ja. een van zijn hits. Die is, in Amerika was hij sowieso uh, een ja. grote hit. En, uh, en hij wordt in Nederland ook uh, sporadisch, maar hij wordt wel uh, op de radio ook gedraaid. Ja. Dus ik dacht, nou ja, weet je, misschien herkenbaar. Voor die miljoenen luisteraars misschien die nu luisteren. Een, uh, een oproep doen om dat voor de top 2000 maar eens op te gaan stemmen. Nou, dat, dat is een goede. Ja. Dan gaan de we de dat doen. Rutte, uh, ja. ja, die heeft volgens mij nog nooit in de top 2000 gestaan. Nee, ook niet met de I saw the light misschien. Nou, ja, maar misschien, misschien dat hij een keer er geweest in is begin of zo. Of, of can we still be friends zou ook nog kunnen. Ja. Maar nou zeker niet meer, nee. Nee. Nu, gaan, nu, wij nu niet. Denken. gaan we okay, overdenken. Oké, nou. Hello is me. <laughs> Okay. <laughs> Wait a minute, give me just give me give me but, uh, a break. Give me a break. Two, three. <laughs> Maar daar gaan we voor strijden, tot we kunnen in de top 2000. Ja. Luisteraars? Ja, doe maar een oproep, want ja. uh, voor de top 2000 met de uh, ja, Nieuw 2022, ja. tot Rungrun. -Run. Welk ja. nummer? Uh, nou, die, die, die komt er dan toch niet in. Dus doe maar Hello, it's me. Want die is uh, ja, dus nog een klein, een klein beetje bekend. Ja, daarom. Die spreekt het meeste aan. Die spreekt We het Je moet het niet te moeilijk maken voor nee, de luisteraar. Nee, precies. precies. <laughs> dus uh, binnenkort alweer, in december ergens Ga stemmen op. Tot wordt Hello, it's me. Ja. Nou, dat zal ik beloven te, uh, elke vrijdagmiddag in uh, ZFM Lunch te draaien. Oké. Okay. Huh? Ja. Nou ja we wisselen hem dan in af ook met uh, bijvoorbeeld can we still be friends en oké ja, die gaan we straks uh, ook even, uh... even naaien maar nu eerst born to synthesize hè ja dat is weer totaal anders het het zijn stem uh, die, die, die, die, die, die, die heeft, oh, heeft ook weer een apparaat uh, ontwikkeld ja waardoor uh, uh, het één groot synthesizer uh, oh, talking is. box of zo. Nou, Sweet, ik, right? ik, ik, ik weet het niet, nee. maar, maar volgens mij heeft hij dat ding zelf, uh, zelf uh, ah, ontwikkeld. Okay. Maar je, je hoort het wel, het is echt bijzonder. Oké. Okay. Hier komt Todd Rundgren met Born to Synthesize. Is all I It plus and minus The odd combinations of what make up The world that you see before you On one hand I hold what people call good The rest are hold in the other But these are just symbols to the perfected minds Of which we are but mere reflection I was born to synthesize Energize and catalyze I was born to synthesize Like waves on still water that forms me appear Quickly erasing the ones before But forms like these are born only till death. But the life, the life in them is lives forever. Theories and habits are the, the patterns, patterns of all creation. creation. But the living and the gods only desire, desire is to get to, get the, to the, the good triangle. I was born. Time. Vision dies before your eyes I was born to seek your soul To your home which is in the center Ja, na het nummer Born to Synthesize. Mooi, heel apart inderdaad, wat je zei, met die stem en zo. Worden ja. uh, Can We Still Be Friends. Hermit of the Mink Hollow. Ja. Ook, een, ook een van de bekendere nummers, denk ik. Hè? Dit, is, dit is inderdaad ook wel een, een redelijk bekend nummer. In Amerika ook echt wel een, een hit geweest. Ja? Okay. Uh, een, in Nederland wordt het nou ja, heel af en toe wel eens gedraaid. Maar het leuke is van deze LP, Hermit of Mink Hollow... Die heeft hij ook helemaal alles zelf gedaan. Alle instrumenten. Oh, alle, ja. Alle, ja. En bij deze heeft hij ook echt de hoes en de teksten. En, okay. en, en die heeft hij echt helemaal, van, van begin ja. tot eind, in zijn eentje gedaan. Echt, echt heel heel knap. Als je dat kan. Ook knap was jouw optreden. Mag ik jou weer bedanken, want we gaan weer naar het eind. En dat is tegen tien uur. Bedankt voor de... je enthousiasme en je mooie verhalen. En je mooie muziek natuurlijk. Graag gedaan, Pim. Ja. Want we eindigen met... The Last Ride. Ja. Ook weer een? Ja, dat is mijn liefdesverdriet nummertje. <laughs> ik wou het niet zeggen, maar. <laughs> ja, ja, ja. The Last Ride. Van, ook van Back to the Bars. Oké. Okay. Dus als je weer liefdesverdriet weer met die, je helemaal blue voelde, dan uh, ging dat, je, je niet. Dan zit ik dit nummer op en dan zat ik op mijn kamertje en dan kwamen de Waterlanders hoor. Okay. Dus uh, ja, dat, dat is... Nou, bedankt voor deze ontboezemingen en deze mooie muziek. Luisteraars, uh, mocht jij nou ook een fan zijn... en iets leuks willen vertellen over jouw uh, uh, favoriete band of uh, zanger... laat het ons weten en dan misschien uh, zit jij hier volgende keer. Wij gaan met Rick uh, uh, Pink Floyd voorbereiden voor de volgende keer. Dus ja. bedankt en tot ziens. It's the light. little game is over. It's the last ride. It's time to take you home. And we can't cry, because we've seen it Oh, oh, to take me home and I can't, can't cry cause I seen it